Het is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. 70 mensen om het leven gekomen na een zelfmoordaanslag... in het noorden van de provincie Aleppo. Een strijder van de terreurorganisatie Al-Nusra... die het had gemunt op militairen, blies zichzelf op in een auto. Na de explosie ontstonden gevechten... tussen militairen en islamitische groeperingen. Aan de kant van het regime vielen 33 doden. Bij de rebellen 38 meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie... De provincie Aleppo is bijna helemaal in handen van Al-Nusra en terreurorganisatie IS. Bij een grote anticorruptieactie in Servië heeft de politie 79 prominenten opgepakt. Onder de arrestanten zijn een vroegere minister van Handel, enkele burgemeesters en de ex-chef van een anticorruptieeenheid. Ze zouden de staat voor zo'n 100 miljoen euro hebben opgelicht. De Servische minister van Binnenlandse Zaken maakte in Belgrado bekend dat ze betrokken zijn bij onder meer witwassen en criminele handelingen bij openbare aanbestedingen. Dit jaar gaat waarschijnlijk de boeken in als het jaar met de minste vliegtuigongelukken sinds 1946. Er verongelukten 14 commerciële vliegtuigen en daarbij kwamen 186 mensen om het leven. Vliegrampen waarbij opzet in het spel was... zijn in deze cijfers niet meegerekend. Zoals het moedwillig crashen van een vliegtuig van German Wings... door de co-piloot in Frankrijk... en het neerhalen van een bom van een Russisch vliegtuig... boven de Sinaï-woestijn. De politie heeft in Hardenberg twee illegale radiozenders... uit de lucht gehaald, meldt RTV Oost. In beide gevallen zat de apparatuur in een hoogspanningsmast. De politie noemt dat levensgevaarlijk. Een van de zenders werd vanochtend gevonden in een mast in het dorp de Krim, de andere in de plaats Schuine Sloot bij de grens met Drenthe. Van wie de apparatuur is, is nog niet duidelijk. Het weer, het is de warmste kerst die ooit is gemeten. Het is ongeveer 14 graden, droog en af en toe zonnig. Ook morgen en overmorgen overwegend droog en zacht. Dit was het. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik Thank hey. Die temperatuur is uh, juist goed voor de accu's, zullen we maar zeggen. Okay, Niet krabber en uh, geen probleem met accu's. Best wel lekker hoor, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja want als je een zwakkere accu hebt, je dan, zal heb een... je, dan heb je echt een probleem anders hoor, Mark. Je zal een hybrid hebben. Ja, ja, tennaam... <laughs> Het is over uh, 3. welkom terug bij Sanford op zaterdag. Vanuit de studio aan de tolweg, Tina. De tweede kerstdag waarop de zon nog steeds schijnt hier in Zalvoort. Ongelooflijk hè. Ja. 14 graden op dit moment. Ruim volgens mij. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik 14 graden. Nee, echt. Ik weet niet. We gaan zo eens even kijken wat het precies is. Heel goed. Wat gaan we in de tweede uur allemaal doen? Nou, op om half vier natuurlijk. Zoals gewoonlijk de evenementenagenda. Uh, jouw geweldige muziek. En natuurlijk ook weer Zandvik-nieuws in het kort. Ja.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 De hele dag nog op deze tweede kerstdag. Hier is Redbox. TVA, to contemplate this audio visual opiate. 100 years from now. Your title bites and human rights for your, your parasites. AI. Now I gotta tell you that I'm down, down so low that I hit the ground. We are dying. Wou jij zeggen dat je deze plaat nog niet kent Mark? Nee, nee, deze ken ik nog niet. Nee, echt niet. De nee, nieuwe Silver Coldplay, hij zou lekker joh. Ongelooflijk. Jorde, Adventure of a Lifetime. En daarmee werd het 16 over 3. Mocht je net inschakelen, goedemiddag en welkom bij CfM. de lokale radio vanuit Zandvoort.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 Woon ik samen met jou? Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een tussentijdse stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad.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 Thank <laughs> you. Als je een beetje in slaap was, gesus, dan ben je nu alweer wakker, hè? Jonge, jonge, jonge, jonge. De serie de van uh, Jay Hardway. Dat was een van de platen van uh, Sirius Request 2015 in Helen. En hier is Eric B. We'll en Rakim en pt so, E. Right? True. Carol Lewis is our agent. Word up. Zakir and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Oké, okay, so who are we rolling with then? We rolling with Rush.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 Nou, het bouwje is van aan de tweede kerstdag, Mark. Nou. De programmeleider zit toch in Spanje, dus uh, je ja. kan uh, draaien wat je wil hè, op daarom, de radio. Daarom. Heerlijk. We gaan ook helemaal los. Eric B. Rakim je en Peets in voel. Jawel, ik moet even aan uh, André van Duinen denken. Er staat een paard in de gang. Ja. Alleen dan net even anders. Een paard op de zeeweg. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. heel apart, want uh, er was vandaag commotie door uh, loslopende paarden... over de zeeweg uh, bij Bloemendaal aan Zee. Twee loslopende paarden zorgden op de tweede kerstdag voor de nodige commotie... Aan het begin van de zeeweg uh, waren de twee Amazones. Geweldig. Ja mooi hè. Aan het begin van de zeeweg uh, waren de twee Amazones uh, die op de paarden reden en afgevallen. De twee uh, dieren gingen er vervolgens zelfstandig in galop vandoor richting aan zee. De hoogte van het wet liepen de twee paarden over de rijbaan van de zeeweg.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 Na even tot rust te komen en alle gegevens door de politie uh, genoteerd te hebben... konden de vrouwen hun uh, weg weer vervolgen met de paarden. Het schijnt dat de paarden harder dan 50 kilometer per uur hebben gelopen op de zeeweg, Dus ze zijn geflitst. Oké, okay, ja, op dat uh, 50 kilometer stuk. Ja, ja, ja. Dan hebben ze een probleem. Ja. Rijden En met de vrouwen gaat het goed, hè, gelukkig. Ja, ja, geen okay. vervolgingen. Nou, heel mooi. Dat was het uh, hele opmerkelijke bericht. Zometeen de evenementagenda bij CFM. Maar eerst deze zinger van Omi. En Solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is. You make it the hula hoop. Ik zal waarschijnlijk aan de titel gelegen hebben van de platen, Mark. <laughs> Denk je ook niet? Ja, Frans Bouwer had ook een soort van uh, nummer met Skippy Ja, Skippy hè? Echt waar? Ja, oh ja, jee! Ja, ja. Het is uh, 1 over 4, De evenementagenda. Wat kunnen we zo nog uh, de komende dagen allemaal doen in Sandvoorts? Zo, Rob. Nou, dan gaan we beginnen, hoor. Uh, ga jij mijn koffie halen? Ik ben nog wel even bezig. Is goed. Want vandaag tweede kerstdag uh, bij Café Lauren Hardy is de 70 en 80-jarige Christmas party met originele videoclips in big screens. Um, dat begint.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 Uh, of even langs naar de website toe uh, van stichting Studio um, Een ander uh, ding wat u morgen gaat kunnen doen is fluitketelcurling. Curling. Ook dit jaar uh, komt er weer een uh, gezellig evenement: Fluitketel Curling, georganiseerd door Mater Mulder van Fit at the Beach.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 Doe dit jaar mee, want het is natuurlijk uitzonderlijk warm. Het water was 13, 14 graden volgens mij. Nee, maar. het is een graad of 9 of zo. Oh. Dus, maar heerlijk. Het is, het is, het is heel veel warmer dan twee jaar geleden. Ja. Waar ik toen maar meedoen. Um, dus nou ja, ook volgend jaar, dus, uh, of nou ja, ook dit jaar natuurlijk weer. 1 januari bij uh, Take, dat dus niet vroeger, Take 5. Dat heet nu Beat Club nummer 5. Um, kunt u dus meedoen met uh, de Jaarstuik bij Zandvoort AC. Dan...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 Ja, Van de KPM. Of, met, die met de brandweerman. Met de brandweerman ja, ja, ja, ja. precies. Iedereen ja. ja, nou, daar komt hij aan. Try to imagine A house that's not a home Try to imagine A Christmas all alone That's where I'll be I look is Christmas. Wie zingt er beter, Mark? De brandweermannen of deze Mats?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 That know that I will be your friend If I risk it all Could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating And what I want to feel love, run through my blood Tell me, is dit waar ik het over ga? Voor jou, ik moet het risico risken. Has the right things on the way? Ja, we zouden het nog gaan doen, hè, Mark? Ja, we gaan bellen. Een willekeurig restaurant in uh, Zandvoort bellen. Nou, ik ook. even kijken uh, hoe eerst de kerstdag was en hoe het vandaag gaat ik met draai de voorbereiding. Ja, ik draai hier even aan. Het ja, gat. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ik heb er één. Ja, heb je er één? Okay. Nou, ga maar bellen. Even kijken. Ik ben heel benieuwd. Eens even kijken waar de telefoon gaat in Zandvoort. Hmm. Oh, Zandvoort. Ja. Oh, oh, oh. Nee, hoe nee, nee, nee, nee, zal ja. Zandvoort zijn? <laughs> Oké, okay. volgens mij gaat hij over. Ja, echt waar? Eens even kijken. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Goedemiddag, zijn een Lady Shep met Jessica. Hey Jessica, Goedemiddag. Met Rob van de radio. Hoi Rob. Hey, je bent uh, live in de uitzending. Nee, dat ben ik. Ja, echt wel. Nou, lekker dan. Ja, lekker dan. over tweede kerstdag. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles. Ja, wij, ik zit hier uh, samen met uh, Mark in, uh, in de studio. Hoi, goedemiddag. Hallo. Hallo. En ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het uh, gaat uh, in uh, in Zalfort, uh, met Lady Chef. Gisteren een eerste kerstdag gehad. Hoe was dat? Uh, ja, we hadden vol huis, dus dat is mooi. En vanavond weer. Vanavond weer. Ja, dus uh, we hebben alle misse af nu. we zitten eigenlijk zelf eventjes uh, nu wat te eten. En dan gaan we straks uh, gaan we er weer voor. Ja, hoe laat uh, barst dat uh, vanmiddag of vanavond uh, los bij jullie? Uh, eerst te komen om half zes. Half oh, zes al, oh, dat, ja. uh, dat wordt opschieten, Jessica. Het ja, wordt eventjes uh, eventjes nog uh, doorpaaien en ja. dan. Uh,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 vispalet met uh, uh, gamba's, uh, botervis en een kabeljauwtje, dan uh, wild trio, haas, hert en duif, lekker met puree... ...stofbeertjes, suikol, uh, lekker shootje. nam nam nam nam heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> en dan hebben we een Livarsteek. dat is een Limburgse kloostervarken met uh, pepersaus. Um, hebben we nog, mm, hebben we nog meer vegetarisch quinoa-kies. Vergeet het vergeet ja. <laughs> <Gino, maar> kies. <laughs> Dat is ook wel grappig. Dat is een soort, ja, een soort kiempje. Dat is vet grappig. Met uh, geen groentjes. En dan hebben we een toetje. Hebben we hebben een serre. Grand en, uh, en El heeft voor de Grande Serre. Ik maak even de koekers Oh, uh, tartatène. Wat um, is dit? Oei, oh, geen lekker. Uh, Chocolademoes. En het gaat maar door en het gaat maar door. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat en, um, ja, en uh, speciale koffietjes en dingetjes. Geweldig, maar uh, jullie zitten voor vanavond al helemaal vol, heb ik begrepen.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 En Met de ovenvrietjes. Maar dat is lekker makkelijk. Daar hoef je dan even niet om, naar om te kijken. Dan kun je gewoon dronken koken. En uh, rode kool. Lekker. Ja. Zo, zo. Oh, oh. Niet echt iets heel speciaals, maar wel lekker. <laughs> oh, oh. Yes, yes. Ja, dat klinkt goed hè, Mark. Ja, dat, dat klinkt heel erg lekker, Rob. Ja, ja zeker. Ja, ja, de drie dames van uh, Lady Chef. Daar hebben we momenteel uh, verbinding mee. Om het zo maar even te zeggen. Ja, leuk uh, Marjolein. Ja, toch? Ja, en dan, uh, en dan uh, in de morgen... Uh, morgen, ja. Uh, de tent dicht en uh, zoek het maar uit, of. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, nee, nee, morgen, uh, um, Ja, hoe je. Ja. Uh, ik denk een nieuw menu morgen. En uh, alle kart. Dus dan even weer een nieuw 3 minuutje. Ik moet even weer wat uit de hoge hoed tevoorschijn toveren, te maar dat. Uh,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 En dat moeten we eigenlijk hier ook hebben. Dat zou ook wel fijn zijn. Ja, toch? <laughs> ja, ja. ja. Is een dagje extra? Nog één. Een. Nog eentje. Van <laughs> nog even door. Dat is lekkere jingle bells op de achtergrond en zo. Ja. De... Dat is wel gezellig met jullie in de studio. Jawel, jawel. Joh. Moet je horen wat er sfeert hier. Ja, klinkt goed, hè?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 I should be chilling with my folks, I know But I'ma be under the mistletoe Word on the street, and it's coming tonight Reindeer is flying through the sky so high I should be making a list, I know But I'ma be under the mistletoe Shawty with you Shawty with you Ja, die Justin Bieber toch hè ja Met zijn praatje, je hoorde de, de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 Dat is juist van uh, Marjolein van uh, Lady Chef hier uit uh, Zandvoort. zo duidelijk om half zes. gaan de eerste mensen alweer aan het uh, kerstdiner. Ja. ja, en ik heb er nog eentje tegenover bij. Uh, de, <laughs> wat dat aan voor geldt, toch, mannen? Ja, ja, ja. Ik moet ja, ook he? straks aanschuiven. Daarom ja, moet je ja, ja, vier ja. uur helaas weg. Oké, okay, nou, ja. dankjewel voor je bijdrage. Ja, was me genoeg erop. Was gezellig. Gezellig zo ook, tweede Goh. kerstdag. Ja, toch? wat ga jij eten? Uh, wij gaan Gourmetten. Coolmette. Met uh, De heerlijke uh, schotels van uh, Horneman. Uh, of,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 The morning when life was once I was old. GFM, allemaal fijne dagen en een